1 uur. alwegens met het NOS-journaal. Tegen het oplichtersduo Henk en Jolanda, dat vorig jaar bekend werd als de eetpiraten, zijn celstraffen van vier en drie jaar geëist. Het oplichtersduo at en sliep in twintig hotels en bed-and-breakfast zonder te betalen. Ook lichten ze ruim veertig particulieren op. Ze deden zich onder meer voor als bekenden van hun slachtoffers en leenden dan geld. Rond deze tijd kunnen patiënten weer terecht bij de polyklinieken... van de vijf ziekenhuizen in Noord-Holland... waar een grote ICT-storing is. De operaties kunnen nog steeds niet doorgaan. Door de storing kunnen de vestigingen van de Noordwestziekenhuisgroep... niet bij de patiëntendossiers. De spoedeisende hulp is wel gewoon open. Het internationaal strafhof in Den Haag... heeft de oud-president van Ivoorkust, Laurent Gebakbo... voorwaardelijk vrijgelaten. Volgens de rechters is er te weinig bewijslast... Ook oud-minister Charles Blegoudet is vrijgesproken en vrijgelaten. De twee zaten in de gevangenis in Scheveningen... op verdenking van verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden... tijdens de burgeroorlog in die voorkust in 2010 en 2011. De vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf... die een actievoerder met een geel hesje bij Luik zou hebben doodgereden... heeft zich bij de Belgische politie gemeld. en wordt gehoord. Zijn advocaat wil niet zeggen wat er is gebeurd. Wel noemt hij de gele hesjes een criminele beweging... En vraagt zich af waarom de demonstranten met ijzeren staven op de snelweg staan en chauffeurs bedreigen. Op acht luchthavens in Duitsland wordt tot vanavond gestaakt door duizenden beveiligingsmedewerkers. Ze eisen meer loon. Het werk is neergelegd op de vliegvelden van Frankfurt, Hamburg, Hannover en Bremen en op vier kleinere luchthavens. Alleen al in Frankfurt zijn 570 vluchten geannuleerd.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 Het duurt te lang. Staan still. Het duurt te lang. Verstummt, denn wir hören lieber Lieblingssongs. Diese Nacht ist jung. Hey yeah. Genauso jung wie du und ich. Und gerade ist gut, so wie es ist. Wir fühlen uns safe. Geen op mich, dat is doch safe, Digger. Uns geht het goed, denn wir zijn safe, Digger. Den letzten Cent aus meinem safe, Digger, safe, Digger.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 Behind me.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 Me in. This time, no, what do you do? 106.9 Dit is ZFM